omdat ze zich eerder negatief zouden hebben uitgelaten over onder andere joden en homoseksuelen. Een kort gedingrechter zei eerder dat de gemeente de imams terecht had tegengehouden, maar nu is in een bodemprocedure bepaald dat de weigering in strijd was met onder meer de vrijheid van godsdienst. Het weer op veel plaatsen blijft het bewolkt, maar in het zuiden en westen breekt ook af en toe de zon door. Het is droog en het wordt een graad of vijf. Vanaf morgen wordt het een stuk zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Door bij Afrit Rotterdam Centrum. 3 kilometer file op de Parallelbaan. 6 kilometer file op de A27. Utrecht Breda tussen Noorderloos en Knoop het Gorkum. De weg is weer vrij. En staat 2 kilometer bij Werkendam nog. Op de N44 Den Haag Amsterdam. Tussen Wassenaar Zuid en Leiden Zuid 3 kilometer.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 muziek en des van Kwaadert House en Don't Dream, it's over. Nou ja, ADO Den Haag kan wel blijven dromen, maar volgens mij is het wel een beetje over nou, want op dit moment staat het al, daar inmiddels tegen Ajax alweer 2 tegen 0. Straks daar meer over, over de Eredivisie bij CFM.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 Right. You just gotta let me try To give you what you want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 Show sure.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 naar uh, Trumplins. Living in America, de single van uh, James Brown. En uh, ja, hij heeft het al. En als je daar, uh, als je dat zo hoort, uh, Living in America was dat. Ja, en uh, niet uh, Living in America, maar uh, uh, in te wonen. En uh, onze collega Maurice Mulder, die is op dit moment uh, samen met zijn vissen aan een grote verhuizing bezig. Dus uh, Maurice, mocht je de radio aan hebben, heel veel uh, sterkte daarbij. Dus vergeet de vissen geen water te geven, hè? anders wordt het zo'n droge boel daar. <laughs> het is uh, half vier, de evenementagenda. Allereerst, zoals al eerder gemeld in dit programma, de Zandvoortse Rommelmarkt. Vandaag nog tot vier uur.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 En vanaf drie uur, een half uur geleden... is er de Sunday Tunes bij Club Notiek begonnen. En daar speelt momenteel Laura van Kaam van drie uur tot zes uur. En het optreden is een akoestische gebeuren... met begeleiding van een pianist nog tot zes uur... bij Club Notiek aan de strandafgang nummertje 23. U kunt natuurlijk ook nog naar een museum... want daar is momenteel de expositie van Mondriaan tot Dutch Design... en die expositie is nog tot 19 maart te bezoeken...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 Dus die weer te sports. Niet met een gebroken pijn of zo uh, terugkomen, dat is niet de bedoeling. Joh, de, de single van uh, Madonna uit de jaren 80, uh, uit haar betere en begintijd, waaronder uh, hitscores ze toen als uh, Material Girl, Rest You Up, en ook deze single Holiday Celebrate. Jawel, um, oh ja, over holiday gesproken, ook uh, niet bij je gaat op vakantie, heb je de kort. Jazeker, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat is echt breaking news.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 Kinderen die het ambt van het kinderburgemeester helemaal zien zitten... en nog niet uh, hun motivatie hebben opgestuurd... kunnen hun motivatie alsnog sturen naar marketingapenstaartje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 You for a thousand. Six, oh heaven. Ja, ja, ja, dat was uh, Charlie Luske. Ja, maar dat is de ja. Deze de, is ja. De reclame. Hè? Ja, goed, hè? gewoon. Ja. Weet moeilijk. jij wat uh, de tussenstanden zijn van de wedstrijden uit uh, de Eredivisie? divisie? Nee, dat ga je me nu vertellen waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee. nee, oh, nee. Uh, ik denk misschien dat jij ze klaar staat. Ja, nee, nee, nee, nee. nee, nee kan ik... Ja, doen we die eventjes? Doen we die eventjes, ja, eventjes. 8-1-8. Waar nou, komt die aan? 8-1-8.